Met nu de nacht.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 Open. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven de boven. En jij om de hoek. Oe, en we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bijna ineens zo goed?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 you hey. zfm I'm uh -huh. To think you're like 22 girls in one, and none of them know what they're running from. Card and pull some strings. Make yourself some angel.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 Evolving. Whatever may come, the world keeps running.